Een hele goede dag lieve mensen. U luistert naar de podcast Hydra did nothing wrong. Van, uh, van mij. Goed luisteren naar het verhaal van Aladdin en de wonderlamp. Dit is deel 1 van dit verhaal. Er leefde eens een arme kleermaker. Met een zoon die Aladdin heette. Dit was een onverschillige en luie jongen. Hij voerde niets uit en speelde de hele dag op straat. Die kinderen met dat buiten spelen ook altijd. Daar had zijn vader zoveel verdriet van dat hij er van dood ging. Dood ging. Dood ging. Alladin ging voetballen en hij ging dood. Hoe zijn moeder ook huilde en smeekte, beter beterde zijn leven niet. Op een zekere dag toen Aladdin net zoals altijd op straat speelde, vroeg een vreemdeling hem hoe oud hij was. En of hij niet de zoon van Mufasa de kleermaker was. Ja, dat ben ik, meneer, antwoordde Aladdin. Maar mijn vader is al lang gestorven. Bij deze woorden viel de vreemdeling die een beroemde Afrikaanse tovenaar was, hem om de hals. Hij kuste hem en zei, Ik ben je oom. Ik kende je, omdat je zoveel op mijn broer lijkt. Ga vlug naar je moeder en vertel haar dat ik hier aankom. Allerin holde naar het huis en vertelde zijn moeder wat er is gebeurd. Ja, maar kind, zei zij. je hebt helemaal geen oom. Je vader had geen broers. En ik heb ze ook niet. Toch maakte zij haar maaltijd klaar en liet Aladdin de man halen, die zichzelf zijn oom had genoemd. Ik weet, ik weet niet of het een goede beslissing was, maar Aladdin's moeder deed het. Deze bracht een heleboel wijn en fruit mee. Toen hij binnen was, kuste hij de plaats waar Mufasa altijd had gezeten. Tegen Aladdin's moeder zei hij... Dat zij het maar niet vreemd moest vinden. Dat zij hem nooit eerder had gezien. Dat hij veertig jaar lang naar het buitenland was geweest. Gewoon, <laughs> de <the> solid. <laughs> Jongens, ik ga emigreren. Jouw broer spreekt nooit over mij. Ook niet tegen je, het vrouw. Ja, man. <laughs> Daarna werden de tovenaar zich tot Aladdin. En vroeg wat hij voor de kost deed. Daarop boog de jongen vol schaamte zijn hoofd. En zijn moeder barstte in tranen uit. Toen hij hoorde dat de jongen niets uitvoerde en geen vak wilde leren. Boog de tovenaar aan alle een winkel te geven. Volkoop waar. De volgende ochtend kocht hij voor Aladdin mooie nieuwe kleren. En liep met hem door de stad. Hij vertelde hem alle bijzonderheden... Over wat zij zagen. Tegen het vallen van de avond bracht hij hem terug bij zijn moeder. Deze was dolblij, want haar zoon had prachtige kleren gekregen. Hij. Hey. Prachtige kleren, hè? De smaak van Afrikaans tovenaar. Ja, hij kan wel stijlen. Hij kan magie, of zo stijl Een aantal dagen daarna nam de tovenaar in mee naar een paar schitterende tuinen ver buiten de poorten van de stad. Ze gingen bij een fontein zitten. De tovenaar had een stuk gebak uit zijn zak die ze samen opaten. Vervolgens trokken zij verder tot zij bijna bij de bergen waren. Aldin werd zo moe dat hij graag weer terug wilde. Dat zei hij ook, maar de tovenaar leidde hem af met grappige verhalen en liet hem tegen wil en dank steeds verder lopen. Tovena <laughs> vertelt drie grappen en alle is over Ja man, fuck it, klopt wel door uh, Boeien <laughs> Ten slotte kwamen zij bij twee bergen Met een smal dal ertussen Verder gaan we niet Zei de zogenaamde oom Ik zal je iets heel wonderlijks laten zien Maar eerst moet je wat takken gaan zoeken Kunnen we fikkie stoken Kerel die komt langs Eerst dat je ziet zij kijkt naar een kind. Hij begint het kind te kussen. Hij gaat vervolgens naar kleren shoppen. Vervolgens keken aan het voeren om te lokken. Ver buiten de stad. En hij gaat hij hem wat wonderlijks laten zien. Alle dit moet rennen voor zijn leven. <laughs> Toen het vuur brandde, gooide de tover naar de poeder op. Die hij bij zich had. En hij sprak een toverspreuk uit. De aarde begon een beetje te beven. En toen spleet de grond open. Wat natuurlijk wel gebeurt als de aarde maar een beetje beeft. Dus grond spleet open. En er kwam een vierkante platte steen zichtbaar. In het midden van die steen zat een koperen ring waarmee je hem kon optillen. Allerien die werd bang op vierkante steen, hun engman. Dus hij probeerde weg te lopen. Maar de tovernaar die greep hem en die gaf hem een klap op de grond. Waarom doet u dat, oom? vroeg Aladdin. Ik heb toch niks gedaan? En toen zei de tovenaar: Je hoeft nergens bang voor te zijn. Maar je moet behoorzamen. Anders moet je wel bang worden. Onder deze steen ligt een schat. En die is voor jou. Niemand anders mag eraan komen. En dan moet je wel precies doen wat ik zeg. Bij het woord schat vergat Aladdin zijn tranen. Zoals hem werd gezegd, greep hij de ring vast en zei hij hardop de namen van zijn vader en grootvader. De steen kwam heel gemakkelijk naar boven en Aladin zag de trap naar beneden leiden. Als je de trap afgaat, Wat? zei de tovenaar, kom je beneden bij een openstaande deur die toegang geeft tot drie grote zalen. Trek je broekspijpen op. En loop door de zalen zonder iets aan te raken. Anders ga je gelijk dood. Als je door de zalen heen bent, dan kom je in een tuin vol met fruitbomen. Als je een stukje fruit wil eten, dan kan dat gewoon. Je mag gewoon zoveel nemen als je wil. Dus er gebeurt niet heel veel daar. Bij de schat ga je dood, maar bij dat fruit is het allemaal oké. Okay. Ja... Daarna loop je weer verder voorbij het fruit en dan kom je bij een terras. Het terras heeft een nis. Daarin staat een brandende lamp en ik wil dat je die olie uit de lamp laat lopen en de lamp naar mij toe brengt. Vervolgens gaf de tovenaar een ring van zijn vinger aan Aladdin. Die ring zou hem tegen al het mogelijke kwaad beschermen, zei hij. Alles gebeurde zoals de tovenaar had gezegd. Aladdin die plukte het fruit van de bomen. Nadat hij de lamp had gepakt. kwam hij terug bij de ingang van het hol. Schiet op en geef mij die lamp. Riep de tovenaar. een Beetje opgewonden. Maar Aladdin zei. man, mijn lamp. Eerst even het gat uitgrijpen En dan pas ik de lamp. Maar ik heb nu in mijn achterzak zitten. En dat is een beetje lastig met al dat klimmen. En toen werd de tovenaar boos. Gooi hij nog meer poeder in het vuur. En mompelde iets. Die steen. Die rolde helemaal weer terug op zijn plaats en Aladdin zat gevangen in het hol. Deze tovenaar gaf geen fok om zijn plan. Alladin zei, yo, wacht vijf seconden en het hoefde allemaal niet meer, gewoon. Die tovenaar was er klaar mee. De tovenaar, die verliet Persië en die ging zo snel als hij kon terug naar Afrika. Want wat bleek nou? Alladin had geen oom. Hij was aan het liegen. Eigenlijk was de tovenaar een sluwe magier. Ergens in het toverboek had hij gelezen over een magische lamp. Die hem tot de machtigste man van de aarde zou kunnen maken. Hij wist alleen waar de lamp was. En hij wist ook dat hij hem alleen maar via iemand anders kon krijgen. En daarvoor had hij Aladdin uitgekozen, want het was een beetje een sukkel. Nou, hij wilde de lamp van Aladdin pakken om daar een doop te maken. Maar ja, dat, dat, hij wilde niet drie seconden wachten tot Allerdeen dat hol uit was. Dus... Ja, toen ging hij maar gewoon weg. Nou, Aladin zat daar in het donker te huilen en te jammeren. Twee dagen lang alleen maar huilen en jammeren. Nou, en na twee dagen wist hij het niet meer en besloot hij maar te bidden. Toen hij zijn handen bij elkaar deed om te bidden. Toen vreef hij toevallig over de ring die de tovenaar hem had gegeven en vergeten was terug te pakken. En gelijk vloog er een hele grote geest uit de ring. En de geest zei, wat moet je van me? Ik ben de slaaf van de ring ik zal je alles gehoorzamen. Dus Aladdin zei, ja, "Alma me uit het gat dan. Dus de geest die opende de aarde en Aladdin die stond weer in de buitenlucht. Ja. Nadat als zijn ogen aan het licht gewend waren, besloot hij maar naar huis toe te gaan. Op de drempel van zijn huis viel hij flauw. Toen hij weer bijkwam, zag hij zijn moeder. Toen vertelde hij alles wat er gebeurde. En dan liet de lamp zien. En het fruit dat hij uit de tuin had geplukt. Maar in plaats van appels en peren en pruimen waren het de mooiste edelstenen geworden. Nou, hij was de twee dagen in het hol. Dus zo, zei, ma, maak wat eten, want ik begin best wel honger te krijgen. Ach, wat erg jongen. Zei zijn moeder. Ik heb niets in huis, maar ik heb een beetje katoen gesponnen. Dat zal ik gauw verkopen. En alle is zo van, joh, hou dat katoen voor jezelf. Ik heb hier magische stenen en een goedkope lamp. Ik, ik, ik verkoop de lamp wel, de glimmende steentjes wil ik zelf houden. Maar de lamp die was best vies. Zijn moeder die besloot de lamp te poetsen, want eh, dan is die natuurlijk wat meer waard. En zodra ze begon te poetsen, verscheen een reusachtige geest. Die vroeg wat ze van hem verlangde. Nou, Allen's moeder die schrok en die viel gelijk flauw. Nou, de jongen zelf die greep dapper de lambeet en zei: Jo, grap, ik heb honger. Pas me wat te eten dan. Nou, de geest ging even weg en die keerde terug met een zilveren kom. Met twaalf zilveren schalen vol met vlees. En twee zilveren bekers met een flesje wijn. Ja. Toen Aladdin's moeder weer een beetje bijkwam, was het eerste dat ze bij zichzelf dacht, waar komt het eten vandaan? Nou, u moet niet meer vragen, maar eten, zei Aladdin. Ze aten van ochtends tot avonds. En Aladdin vertelde zijn moeder wat er was gebeurd toen zij over de lamp had gevreven. Die, die, die, die tien seconden, zeg maar, dat ze knockout out was... en dat de geest even heen en weer poefde. Daar gaat Aladdin van ochtends tot avonds voor nodig. Aladdin is niet efficiënt in verhalen vertellen, jongens. Nah. Nadat Aladdin zijn moeder het hele verhaal had verteld van... joh, jij viel flauw, ik wenste eten, we kregen eten, je kwam weer bij. Zei zijn moeder, nee, je moet de lamp verkopen, ik wil geen geesten in dit huis... Nee, zei Aladdin. ik heb een magische geest en nu wij hem hebben, gaan wij hem gebruiken. En die ring, die kan ook goed van pas komen. Dus die ga ik ook om mijn vinger heen houden. Nou, toen het eten dat de geest had gebracht allemaal op was, toen had Aladin een goed plan. Hij zou de schilveren schalen gaan verkopen. Dus hij verkocht een schaal. En nog een schaal. En nog een schaal. Totdat er geen schaal meer over was. Nou, toen liet Aladdin de geest nieuwe schalen brengen. En euh, nou, toen werd hij een schalenhandelaar. Dus ja, Aladdin besloot wat te doen met zijn leven. Het enige wat hiervoor nodig was, was een geest die hem continu schalen zou brengen. Op een zekere dag hoorde Aladdin dat de sultan had bevolen: dat iedereen thuis moest blijven, de luiken van de ramen dicht moest doen. Want de prinses, zijn dochter, zou heen en weer gaan naar het badhuis. En dit brengt een hoop vragen met zich mee. Is, is dit de eerste keer dat de prinses naar het badhuis gaat? Gebeurt dit vaker? Is het een wekelijk iets? En heeft nog nooit iemand een prinses gezien. Mag het niet of zo? Heeft ze besloten toevallig die week ineens zonder kleren naar het badhuis toe te gaan? Wat is precies deze motivatie dat de sultan dit ineens op een zekere dag besluit? Maar goed, de sultan in zijn eeuwige wijsheid. <laughs> besloot dat iedereen zijn raam dicht moest doen. Maar ja, Aladdin. Die wilde heel graag het gezicht van de prinses zien. Maar het is niet makkelijk als iedereen thuis blijft en het raam moest doen. Maar het is ook niet makkelijk omdat ze onigens een sluier droeg. Dus, dus waarom moest iedereen zijn raam nou dicht doen? Je ziet er toch niet onder, die sluier. Maar nou goed, Aladdin die had het beste plan. Hij verstopte zich achter de deur van het badhuis en loerde door een spleetje naar binnen. De prinses ging het badhuis in, tilde daar de sluier op. En haar gezicht was zo mooi dat Aladdin meteen verliefd werd. De gezicht, ja man, dat geloven we. Als een heel andere jongeman ging hij naar huis. En hij was zo veranderd dat zijn moeder het eigenlijk een beetje eng vond. Hij zei tegen zijn moeder dat hij van de prinses hield. Dat hij niet meer zonder haar zou kunnen leven. Dus zou hij haar ten huwelijk vragen. En toen sloot zijn moeder hem uit te lachen. Maar ja, uiteindelijk haalde Aladdin, die haalde haar toch over. Ga naar de sultan en stel dit voor. Want, hé, hey, ik ben Aladdin, ik was al chickies. Yo! Nou, zij pakte een servetje en deed daar die magische vruchten, die eigenlijk edelstenen waren, allemaal in. En ze dacht, nou, misschien kan ik hier de zult al een beetje mee paaien. Als ik hem genoeg glimmertjes geef, hè, geef die vaste dochter wel weg. Want mijn zoon is zo veelbelovend met zijn nooit werken en altijd buiten spelen. Maar zijn zoon, de zoon is nu wel een schalenhandelaar. Maar goed, ze ging op weg, vol vertrouwen dat de wonderlamp hel haar wel zou helpen. De grootvizier en de leden van de raad hadden zich juist in de grote zaal van het paleis verzameld. Toen de moeder van Aladdin binnenkwam en voor de sultan ging staan. Maar de sultan, ik dacht, wat dit gekke oude vrouwtje hier, ik ben de sultan, ik ben eigenlijk een beetje druk met dingen. Dus die besloot haar maar gewoon te negeren. Nou, uiteindelijk ging ze weg. Maar de hele week besloot ze elke dag terug te komen ging daar precies op hetzelfde plekje staan. Nou, toen uiteindelijk op de zesde dag... de raadsheren allemaal uh, weer uiteen gingen omdat de vergadering voorbij was... zei de sultan tegen zijn groot versier. Ik zie elke dag daar een oud gek vrouwtje staan... met een servetje in haar hand. Breng hem morgen naar mij, als het er weer is. Want nou ben ik eigenlijk wel benieuwd... waarom ze elke dag besluit op dit plekje te gaan staan. Nou... Ja. Op dat teken liep de grootvizier naar de moeder van Allen en de volgende dag stond zij vlak voor de troon van de sultan. Daar knielde zij neer en bleef zij in de houding wachten tot de sultan tegen haar zei... Sta op goede vrouw en zeg mij wat je wilt. Ze aarzelde. Dus besloot de sultan direct iedereen weg te sturen behalve zijn grootvizier. Want ja, hè, het zal vast wel goed zijn als ze hem eventjes aarzelt. Toen ze alleen waren, verzocht hij haar vrij uit te spreken. En hij beloofde haar niet boos te worden, wat ze ook zou zeggen. Nou, toen vertelde zij hem, mijn zoon is verliefd geworden op de prinses. Dit was het einde van deel 1.